7 uur, Joopboots, met het NOS-journaal. Pensioenfondsen maken zich zorgen over de hoge bonussen in het bedrijfsleven. Ze komen daar steeds vaker tegen in verzet. Op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven proberen ze te voorkomen dat die bonussen worden uitgekeerd. Vandaag deed een aantal pensioenfondsen dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van DE Masterblenders. Het was te vergeefs, want de overname van het bedrijf is goedgekeurd... en dat betekent dat topman Benning bij de verkoop van het bedrijf... een beloning krijgt van zeker 5,7 miljoen euro. In 2008 maakte pensioenfondsen bezwaar... tegen de beloning van Ahold-bestuurder Moberg. Die kreeg dat jaar meer dan 7 miljoen euro mee. Dieven hebben hun slag geslagen op het gezonken Nederlandse schip, zeilschip Astrid... dat voor de kust van het Ierse Kork op de rots is gelopen. Volgens Ierse media zijn het antieke kompas, de scheepsbel en het stuurwiel gestolen. De Ierse kustwacht denkt dat de dieven met laag water op het schip zijn geklommen. Het zeilschip is na het ongeluk in twee stukken gebroken en gezonken. Er waren dertig mensen aan boord die op tijd in veiligheid gebracht zijn. Het is nog onduidelijk wanneer het schip uh, ge geborgen wordt.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 De Amerikaanse economie is sterker gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal groeide de economie met 1,7 procent. Dat is meer dan analisten hadden voorspeld. De Verenigde Staten profiteren van een groeiende export en van bedrijven die meer uitgeven. Ook de overheid droeg bij aan de groei, die bleef meer uitgeven dan in eerste instantie werd verwacht. Het weer, een kleine kans op een bui, maar ook geregeld zonnig. Morgen droog met veel zon. Het wordt dan zomers tot tropisch warm... met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal. ANEB Verkeersinformatie. Er staat file op de A59, Den Bosch richting Waalwijk... tussen Drunen en Waalwijk-Oost, 3 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De linkerrijstrook is dicht.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 Onze gasten schreef twee goed ontvangen romans, publiceerde drie dichtbundels en is dus onomstotelijk een schrijver. Maar dan begint het pas, want wanneer is de eerste zin een goede zin? Is een boek ook af als het af is? Bestaat er een grens tussen leven en schrijven? En over dat soort vragen schreef zij de SC-bundel. Mijn leven is mooier dan literatuur. Hier is Janna Loontjes. Uw presentator is Petra Poschel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 31 juli... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. En Janna Loontjes is mijn gast. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. We hebben een uur en dan kunnen we heel erg... Diepgravend filosoferen en jeremeniëren en wat wij ook allemaal willen: over het leven en de literatuur. Mijn leven is mooier dan de literatuur heet uh, mooier dan literatuur heet je boek. Daarin uh, schrijf je over dat leven en over je verhouding met schrijven en lezen. Ja. En je bekent eigenlijk vrij snel al dat je zelf pas op je zevende kon schrijven. Uh, ja, dat klopt. Maar ik woonde ook in Zweden toen, als kind. En uh, in Zweden begint school pas, de lagere school pas met uh, zeven jaar. Dus dat was eigenlijk daar heel uh, gewoon. Wat doe je dan die jaren voor? Ga je dan helemaal niet naar de school? Nou, dat is niet verplicht in elk geval. Dus die leerplicht ligt daar veel laag, later. Ja. En, um, maar ik ging wel naar een soort kleuterschool, hoor. Daarvoor. Dus ja, en daar leerde ik wel wat. En ik had mezelf gewoon geleerd de letters na te tekenen. Dus ik kon in principe wel hè, letters tekenen. Maar wat ze precies uh, betekenden, dat uh, wist ik nog niet. Is dat nou iets waar je last van hebt verderop in je leven? Of is nee, helemaal het... niet. En volgens mij was het vroeger... Uh, ook heel gewoon, hè? dat kinderen wat later leerden lezen. En dat haal je ontzettend snel in. Ik was in Nederland, uh, toen ik acht was, kwam ik in Nederland. En toen leerde ik dus lezen en schrijven volgens mij binnen een paar maanden. Toen heb ik ook meteen meegedaan aan een kinderboekenweek uh, schrijfwedstrijd. En die gewonnen. <laughs> dus, Kortom, dat is heel snel. talent laat zich toch niet verlogenen. <laughs> Zo gaat dat maar dus. Ja, het is in elk geval, haal je het als kind heel snel in. Ja. Dus dat maakt helemaal niet zoveel uit. Waar jouw boek onder andere ook over gaat... is hoe je, hoe je bestempeld wordt, hoe je geafficheerd wordt... hoe je ja, in een hokje geduwd wordt als je schrijver bent... en iets van je autobiografie uh, prijs geeft. Ja. Nou, ik trap daar dus ook gewoon weer lekker in. Want, want ik weet dat je gewoon in de bossen van Zweden... Uh, groot geworden bent. Je bent niet ja. door een wolf grootgebracht, maar ik <laughs> vind dit niet. tot nu toe vind ik het al verschrikkelijk romantisch klinken. <laughs> het is ook wel echt romantisch. Ik was er ik, net nog want mijn vader die woont daar nog midden in het bos. Hij heeft inmiddels wel elektriciteit en stromend water. Toen niet? Nee, toen wij uh, toen ik klein was, toen uh, hadden we geen elektriciteit, geen stromend water. We woonden dus midden in het bos en je moest water uit de bron halen met emmers en, we kookten op, uh, ja, op houtvuur. Dus dat, dat was ook echt wel heel romantisch. En, en ook heb je dat echt... ook zo ervaren als jong kind? Of hoe zeg je dat? Nou, ik heb dat natuurlijk pas echt beseft... toen, we, toen mijn moeder mij meenam naar Nederland... en we uh, in de stad um, gingen wonen. Toen heb ik wel beseft hoe uitzonderlijk dat was. Maar tot die tijd was het gewoon voor mij. Ja. En, um, maar ik genoot er heel erg van. hoor. No? We woonden echt midden in het bos. Dus echt zo twee kilometer lopen naar een volgend huis... En wat deed je de hele dag? Buiten spelen? Dus. Ja, buiten spelen. Ja, de hele nee. dag buiten. Ik zie zo voor me hutten bouwen. Ja, dat soort dingen. Ik en zie en... eigenlijk ook Pippi Lanka's voor me een hele aflevering nu opeens. Ja, nee, klopt. Ook inderdaad op paarden zonder zadel rijden en zo. Uh... Dat je ook zo'n wit paard met van die sfeers? Zwartjes... <lacht> <Ja>, precies. <lacht> ik geloof zo. dat ik nu een beetje verdrink nee, in mijn eigen jeugdherinneringen. <lacht> nee, nee, dat niet. Maar er waren wel buren met paarden en dan ging ik wel eens met een vriendin zo namen de paarden mee en dan altijd zonder zadel door de bos. Is er, is er nog wel eens heimwee eigenlijk... naar, die, naar die, die onbezonnen jeugd van je? Naar die onbeschadigde jeugd van je? Um, ja, in zekere zin. Ik heb wel, als ik dan terug ben in het bos... waar mijn vader dus nog woont... dan voel ik me wel thuiskomen... En dan heb ik ook ineens niks meer nodig. Ik mis internet niet. Mijn er is telefoon geen wifi uit. bij zijn hut. Precies, nee. dat is er niet. En ik mis het ook echt niet. En dan ga ik meteen ook in een andere modus eigenlijk. En daar voel ik me wel heel erg bij thuis. En dat realiseer ik me wel steeds meer. Dat ik me daar heel erg thuis voel. Is dat niet een modus die misschien veel beter past bij lezen en schrijven? Ja, zeker. Beslist eigenlijk wel. Je moet als schrijver moet je, je ook kunnen afzonderen. En dingen uit kunnen zetten. Anders lukt niks. Dus... Ja. We gaan straks hierover doorpraten. Dit zijn namelijk ook thema's die allemaal voorbij komen in jouw boek. Het is heel grappig. Jouw boek is sowieso een combinatie van eigenlijk heel praktisch... Ja. Uh, als wel heel filosofisch. Ja, en het ja. is altijd handig dat je die twee samen tussen, tussen twee <laughs> kanten uh, hebt, hebt, hebt gepropt. Uh, ja. Erg leuk om te lezen... Um, ik, ik wilde even met je naar een, een actueel bericht gaan. Het bericht dat, dat we net hier zien. Mm -hmm. Dat J.K. Rowling, de, de schrijfster van de Harry Potter boeken... Nou, over verbeelding gesproken en over mm -hmm. jeugd gesproken... Mm -hmm. dat hij uh, nu een vergoeding krijgt van het advocatenkantoor... dat heeft haar pseudoniem Robert Gail Braith heeft uh, verraden. Want ze heeft ja. een thr uh, thriller geschreven. Ja. In de eerste instantie waren er 8500 exemplaren van verkocht. nou Daar zou ik het ook voor doen. Ja. Maar inmiddels zijn het er honderdduizenden, ja. omdat men erachter is gekomen dat dit Rowling was. En Rowling die wilde gewoon graag ontsnappen aan dat stempel ja. wat ze door die Harry Potter boeken heeft gekregen. Ja. Begrijp jij dat eigenlijk? Nou ja, ik begrijp het wel. Ik denk wel dat dat, kijk, nu is, is achteraf bekend geworden dat zij dat is. En dan uh, wordt er ineens bekend van, gos, ze heeft die boeken geschreven en dan worden ze er nieuwsgierig naar. Maar als van tevoren al bekend was de schrijfster van Harry Potter komt met een thriller, dan wordt het toch hè, bijna vanuit het kader van Harry Potter gelezen. Ja. Dus het wordt niet als een uh, zelfstandig uh, volwassen boek gelezen of dat gevaar bestaat. Maar ik vind het, ja, ik, dus ik begrijp het wel. En het is sowieso wel fijn om te ontsnappen aan, aan een. Identiteit kan ik me voorstellen als je zo'n ja. publiek figuur bent geworden. Nou, is dat jou in die zin nog niet overkomen? Althans, jij wordt wel de hele tijd achtervolgd met dat Zweedse bosverhaal, maar verder valt het allemaal <laughs> reuze mee. En uh, ook niet zo bekend. Het <laughs> nee. kan nog komen, uh, maar kan je je voorstellen dat jij dat zou willen eigenlijk ontsnappen aan, aan, aan je eigen identiteit? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je een uh, pseudoniem neemt. En wat ik wel interessant vind... is dat zij uh, heeft gekozen voor een uh, mannelijk pseudoniem. Um, juist om in de lute te blijven ineens. He, om aan haar eigen bekendheid te ontsnappen. Terwijl vroeger waren het natuurlijk heel veel vrouwelijke schrijvers... Um, die namen een mannelijk pseudoniem... in de hoop dat ze een groter bereik zouden ja, hebben. Die wereld is veranderd. Ja, die wereld is zeker veranderd. Ja. Ja, want we hebben in Nederland de schrijver Paul Goeke. En die heeft de identiteit van Suzanne Vermeer aangenomen. Die schrijft... Uh, thrillers ja. uh, en behoort tot een van de succesvolle thrillerschrijvers van Nederland ja. nu. Ja. ja, het is natuurlijk heel... Hij is heel... inmiddels overleden, hoor ik net, maar, uh, maar oh. in ieder geval nam die identiteit aan. Ah. Ja, Het is natuurlijk heel fascinerend hoe eigenlijk dus uh, de seksen van een auteur bepaalt... of, of ook toch, toch beïnvloedt hoeveel er verkocht wordt. Dus dat toch inderdaad uh, boeken van uh, vrouwelijke thrillerschrijvers makkelijker te verkopen zijn dan van mannen tegenwoordig. Dat vind ik heel fascinerend. Ja, maar ik, ik meen me te herinneren dat Adriaan Jechi over jou... een van je eerste boeken ook uh, zijn recensie begon met... ze heeft wel een lekker bekkie of iets in die geest. Ja, hij schreef zelfs uh, het is wel een lekker ding. Ja, <lacht> wat vond je... Hoe, hoe, hoe heb jij dat ontwikkeld? Waarschijnlijk ook wel gevleid, of niet? Nou, helemaal niet. Ik vond oh. het echt uh, belachelijk. Ik was geschokkeerd. <laughs> ja, ik bedoel, het was mijn eerste um, uh, dichtbundel die uitkwam. Het was de eerste recensie in het Parool. De allereerste en... die je ooit kreeg? Ja. En, en dat uh, begon met, Ja, is, het is wel een lekker ding. Precies, dus ik was echt, uh, ja, ik was echt gechoqueerd. <lacht> ik dacht wel dat ik serieus genomen zou worden. of Tenminste, als je boek gerecesseerd wordt, dat het over het boek gaat. Ja. En niet over mijn uiterlijk. Dat doet er natuurlijk in feite gewoon niet toe. Als je maar een, ik zou zo, ik, ik zou, maar dat zegt misschien meer over mij... maar ik zou zo dubbel in elkaar zitten dat ik dan toch, toch zou denken... nou ja, gelukkig vindt hij me wel een lekker ding. Oh ja? nee, Dat heb altijd... je helemaal niet nodig, dit. <laughs> dat hoor ik al vaak Ja. Meer. <laughs> nee, het was dus echt woede. Heb je een brief ja. geschreven? Ben je boos nou, geworden? Ik heb op een gegeven moment verschijnen er nog enkele van... Nou ja, stukken waarin uh, bijvoorbeeld vrouwelijke dichters op één hoop geschoven werden. En zo. En toen heb ik wel een keer een brief geschreven naar Vrij Nederland. En dat heeft wel een discussie uh, uitgelokt. En wat was die discussie? Dat, je, dat vrouwen te veel afgerekend werden op hun uiterlijk? Of... Ja, dat vrouwelijke dichters of schrijfsters anders uh, gerecenseerd werden dan uh, mannelijke schrijvers. En dat is nou. ook aangetoond? Oh, er is heel veel onderzoek ook naar gedaan. Hè? Maar goed, het is wel echt een onderwerp waar ik op een gegeven moment ook helemaal klaar mee was. Omdat ik wel... Kijk, ik vind het op zich een interessant onderwerp om te onderzoeken. Maar om, om mezelf uh, te verdedigen als vrouwelijke schrijver, daar werd ik heel erg moe ja. van. Dus... Maar goed, er is zeker wel onderzoek naar gedaan, niet door mij. Maar... Jij bent een schrijver, dus jij kan van alles met de verbeelding. Ik heb gewoon een hele royale fantasie. Zouden wij een heel uur kunnen doen alsof we allebei man zijn? Dat zouden we wel kunnen doen, maar ik denk... het is wel lastig met radio, want onze stemmen verraden wel onmiddellijk. Ik zit vrij zwaar, hoor. Nou, volgens mij heb je toch nog een heel duidelijk vrouwelijke stem. Je nou. moet in ieder geval als schrijver... moet je een mannelijke identiteit kunnen oproepen. Precies. Dat heb ik wel gedaan in mijn uh, vorige roman, Hoe Laat Eigenlijk. Heb ik dus uh, stukken vanuit een vrouwelijk uh, personage geschreven... en andere delen vanuit een mannelijk personage. Precies. En ik kreeg dus ook heel veel complimenten van... God, wat knap dat je die man zo goed uh, tot leven weet te wekken. En dat is heel realistisch. Dat vond ik wel opvallend, want... Ja, ik had daar niet meer moeite mee dan met de vrouw. Het is gewoon een personage. Dit keer een mannelijk personage. Maar ik bedoel, ik ben ook niet die vrouw. Nee, dus het is niet zo, zoals je in het toneel ook wel eens hebt... dat je helemaal in je rol moet kruipen... en vervolgens iemand bijna moet worden... om, om, om dat uit, uit de verbeelding te scheppen. Nou, dat in zekere zin wel. Maar die, die toneelspelers zijn ook niet die rollen die ze spelen. Het is er dus andersom. He. Die toneelspelers worden die pers personen. Ja. Maar... Um, ze zijn het niet als ze weer stoppen met spelen. En dat en zo geldt is het voor het schrijven ook. Ja, zeker. Ja. Dus, je, dus je, ja, je gaat je zeker wel uh, inleven in een personage... Luister eens thuis, u kunt reageren op deze uitzending... door bijvoorbeeld naar ons gastenboek te gaan op radiokunstof.nl? Dan kunt u vragen stellen, u kunt opmerkingen maken. Misschien heeft u wel een boek in de la liggen. Heel Nederland heeft een boek in de la liggen, dus waarom hm. u thuis niet? En we gaan het namelijk over schrijven hebben. Kun je schrijven, leren? Hoe begin je een roman? Hoe begin je een verhaal? Hoe ziet je personage eruit? Hoe dicht mag je bij je eigen... Uh, leven blijven, bij je eigen autobiografie blijven. Nou, dat soort vragen dat komt allemaal, komen allemaal voorbij in dit komend uur. Dus u kunt reageren. radiokunststof.nl is onze website. U kunt ook twitteren. Dan moet u het iets korter doen natuurlijk. Hè? Dat begrijpt u wel. Hashtag Radiokunsthof. <lacht> Janna Loontjes, zij is mijn gast. Ze is schrijver, dichter en filosoof. Ze schreef het boek, De Bundel. Mijn leven is mooier dan literatuur. Een kleine filosofie van het schrijverschap. En daar interacteer je ons, Janne op uh, nauwkeurige verhandeling over het proces van schrijven. En dat begint allemaal met die vermalendijde beginzin waar ja. zoveel auteurs over vallen. Ja. Hoe begin ik een verhaal? Ja. Hoe donder ik met luid geweld de literatuur binnen? Ja. Waarom wordt er eigenlijk zoveel waarde aan gehecht? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Want uh, er zijn veel schrijvers die daardoor meteen vastkomen te zitten. Omdat je denkt dat zo'n eerste zin uh, eigenlijk al de toon van het hele boek moet ja, inluiden. En moet verleiden om verder te lezen. En origineel moet zijn. Dus dan ja, er, is, er ligt zoveel nadruk op... dat het dat je meteen al ja, geen enkele zin kan eigenlijk voldoen. Maar als je kijkt naar uh, grote meesterwerk, als je daar de eerste regels van gaat analyseren... zijn dat vaak hele alledaagse regels. Dat vind ik heel fascinerend. Dus zo'n eerste regel kun je eigenlijk pas zeggen... of die goed is of niet, nadat de rest er is... Dus het is eigenlijk... Eigenlijk is de laatste regel misschien nog wel belangrijker dan de eerste regel. Nou ja, dat vind ik trouwens ook een interessante vraag. Hè. Waarom is er niet zoveel aandacht voor die laatste regel? Het zijn allemaal rubrieken, zoals in de Volkskrant... van de openingszin die ze citeren. Ja. Um... Want jij, jij hebt het wel degelijk aan het eind van het boek. Dan gaan we dan ook meteen maar gewoon naar het eind. <laughs> uh, ga, hè, ga jij over van, nou, kom ik met een slotconclusie? Kom ik met een oordeel? Kom ik ja. met een moraal? Ja. He, dus, dus het is wel degelijk belangrijk hoe je eruit piept aan het eind van een boek. Ja, nee, natuurlijk is dat wel belangrijk. En je moet ook wel, als je uh, begint met schrijven... of tenminste moet, veel schrijvers hebben dan wel het idee waar het naartoe gaat. Min of meer. Hè? Ook al laat je je leiden door wat je bent aan het schrijven. Ja. Maar um, ja, je kan spanning opbouwen doordat je weet wat er nog gaat komen... En doordat je dat niet vertelt, bijvoorbeeld. Ja, ja, is het ook niet een beetje een excuus, Truus... dat je meteen in een writersblok kunt donderen... omdat je... ja, je komt niet met een goede beginzin. Dus ja, dat is uitstel. Ja. Toch gaat het in best veel werken daarover. Hè? Dus uh, schrijvers die daarover schrijven... dat ze echt aan het begin vastkomen te zitten. Ik beschrijf bijvoorbeeld ook in mijn boek uh, Marcel Proust... Ja. die in recherche du Temps Perdu, daar gaat het eigenlijk in al die zeven delen over dat hij schrijver wil worden... En, maar dat hij niet weet hoe wat, uh, wat het goede, perfecte onderwerp zou moeten zijn. Dus niet alleen die eerste zin, maar überhaupt het schrijven. Hoe begin ik eraan? Dat zou je ook kunnen zien als een metafoor voor het leven. Hoe kan ik het leven leven? Ja. Nou zit ik zomaar even uit op te ik, ik, nou ja, Ik zit hier met een filosoof te praten. Dus ik, zit, nou ja, ik zet een beetje... Ik gooi er een beetje diepgang in. <laughs> Daar ben ik voor op cursus geweest. Nou ja, het verschil is natuurlijk wel dat het leven vanzelf verder gaat. Maar als jij niet gaat schrijven, dan is er, dan er niks. Dan gebeurt er niks. Nee, dan heb je alsmaar een lege pagina. Ja, of dan krijg je dus... een soort oblomov achtige situatie. Ja. Dat je het nou, ja. grote niets... Terecht komt. Ja, of je schrijft dus over dat niet kunnen schrijven. Wat veel schrijvers ook ja. hebben gedaan. En wat Proust dus eigenlijk ook in al die zeven delen doet. En pas aan het einde heeft hij eigenlijk de sleutel hè, van tot zijn schrijverschap. Hij presenteert dat al wel trouwens min of meer in het begin. Ook al met, die, met dat Madeleine, het beroemde Madeleine. Precies. Je... Ja. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou zelf gegaan? Wat is jouw worsteling met de beginzin? hoe uh, nou, heb je dat opgelost? Ik heb, het is wel zo dat het begin is voor mij wel meestal het deel wat ik het meest herschrijf. Um, maar ik probeer altijd toch door te gaan. En dan vervolgens, als ik het boek heb, het begin nog eens te herschrijven. Dus dan uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat voor mij het begin altijd het einde is ook. Hè? Dus als ik echt weet... Ja, wat het totaal is, dan... dan kom je er makkelijker op misschien. Of ja, dan kan ik zien of het past. Of het goed is. En dan, ja. dan werkt dat niet zoveel vertraging uh, op. Nee, precies. Je Dan kom je niet door. vast te zitten. Ja, dat moet bijna wel. Ik denk dat, dat de meeste schrijvers dat wel herkennen. Je hebt schrijvers die zeggen dat ze meteen goed zitten. Met de eerste zin. Volgens mij had Gerbrand Bakker dat met zijn... Uh, boven is het stil. stil ja. Ik heb mijn vader naar boven gedaan. Zelfs dus het goed is die eerste regel. En, nou ja, hij heeft wel eens gezegd dat dat het eerste was wat hij opschreef. Nou ja, dat kan. Je kan van die voltreffers hebben. Is, is, het, is het ook onze is het eigenlijk een beetje achteraf... dat je kunt beoordelen of de beginzin heeft gewerkt. Want een beginzin kan sterk zijn. Neskyo ja. kennen we ook uit de hoofd. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat daarna volgt... Uh, dat het op hetzelfde niveau zit. Nee, dat heb je natuurlijk ook. En soms zie je ook dat dat beginzin echt... Uh heel erg gezocht zijn en daarin wel mooi zijn. Eigenlijk een soort gedichtje in zichzelf. Maar dat ze eigenlijk het mooiste zijn van heel het boek. Dus ja, nee, god ja. Maar ik vind het wel fascinerend... waarom dat, dat er zo'n uh, nadruk op ligt, überhaupt. Ja. ja, jij doet het zelf door... Uh... Dat is eigenlijk een semi-wetenschappelijke aanpak... door meteen een vraag te stellen in het boek. Dat is jouw beginzin namelijk. Of mijn leven echt mooier is dan literatuur? Die vraag stel jij dan hardop. Ja. Verwijs het naar de titel. Ja. Dat is handig, want dat prikkelt meteen. Want ja. we willen wel weten of jouw leven eigenlijk mooier is dan literatuur. Ja. Zullen we deze vraag dan maar meteen behandelen? Ja, is goed. Ja. Um, ja, ik, ik geef meteen ook eigenlijk het antwoord. Namelijk dat het voor mij het heel moeilijk is om een onderscheid te maken tussen leven en literatuur. Omdat voor mij lezen, schrijven zozeer deel is van mijn leven. dat ik moeilijk kan denken. Ja, dat ik de twee moeilijk naast elkaar kan leggen. Ho Hoe verhouden die zich tot elkaar? Schrijven, lezen, leven? Nou, um, die, zijn, die woorden zijn behoorlijk verweven eigenlijk. Ik denk dat ik wel voortdurend nadenk over wat ik zal schrijven... En dat doe ik tijdens het leven en tijdens het lezen ook. Even dus gewoon is... een intieme vraag. Ben je nu ook eigenlijk aan het schrijven? <lacht> <lacht> ik bedoel, zit er, ben je eigenlijk gewoon deep down ergens in... Zit er een wolk, een denkwolk? Ik waar je het dan tot... weer helemaal niks vanaf weet? Nee, ik, ik gebruik al allemaal flarden van jouw opmerkingen voor een personage. Oh, oké. Okay. <lacht> nee, <lacht> nee hoor. Nee, dat nee, valt Nee, je zit mee. natuurlijk in de concentratie van een gesprek. Maar je bent ja. bijvoorbeeld altijd aan het observeren. Ja, precies. Dat observeren is wel belangrijk. En ook bijvoorbeeld juist op de, van die momenten als dat je op de fiets zit... of onder de douche staat... of dat je eigenlijk zo hè, eventjes uh, je gedachten de vrije loop kan gaan... dan komen vanzelf eigenlijk bijna de ideeën boven. Waarom moet zo'n schrijver dan altijd een tuinhuisje hebben? Waar die dan zogenaamd zit te denken en over het veld uitstaat... terwijl die eigenlijk misschien wel het beste werkt onder de douche. Hm. Of nou, ja. nou, ik bedoel dan in het gewone dagelijkse bestaan. Ja, nou, ik denk dat voor schrijven wel um, afzondering wel echt belangrijk is, hoor. En um, ja, sommige mensen kunnen zich ook goed afzonderen... te midden van andere mensen. Dus die kunnen goed in een café schrijven, bijvoorbeeld. Maar het, het is, je moet weer wel echt een, een bepaalde concentratiespannen kunnen volhouden. Anders kun je niet schrijven, denk ik. Wat doet dat met je? Ja, ik vind dat dus echt... Uh, Um, zalig eigenlijk. <laughs> dat is Omdat er mij... een soort parallel ander leven is... namelijk wat zich heel in je hoofd afspeelt. Ja. Wat naast je gewone leven loopt. Ja. Zoiets? Ja, het is, het is um, eigenlijk inderdaad een soort vlucht. Je bent even helemaal weg. En als je echt in dat andere verhaal zit... dat je bent aan het schrijven... of zelfs in een ander gedicht... gewoon die concentratie, dat geeft een enorme kick ergens. Dat is een enorme... Um, ja voldoening haal ik daaruit. Ja, maar dat dus, gaat 24 uur per dag... bij wijze van spreken door misschien wel nou, of niet. Dat is niet zo. Het is wel zo dat de ideeën... of de observaties of de kleine... Hè, de kleine observaties... die gaan de hele dag door. Maar om dus echt zo uh, die concentratie te bereiken... waarin je echt een, in een verhaal kunt verdwijnen... daarvoor moet je je wel afzonderen. En ja, dat is best lastig soms. Tenminste voor mij wel. Ik nou, heb... Je hebt bijvoorbeeld twee jonge kinderen. Precies. Dus dat kan echt niet als mijn kinderen thuis zijn. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is frustrerend voor mij en voor hen. Want je moet je dan echt even um, ja, weten dat je niet gestoord wordt ook. Maar herken jij niet bij jezelf... Uh, ik put nu ook licht uit eigen ervaring... dat je Jip en Janneke voor zit te lezen... maar stiekem op een andere band... dat er een heel ander verhaal meeloopt. loopt. Zo beetje Jawel. stiekem, hoor. Jawel, dat, dat herken ik natuurlijk maar wel. Maar het is een verhoogde concentratie waar je in zit. Ja, maar ik denk wel... dat gebeurt natuurlijk vooral als ik het druk heb. Als er nog dingen af moeten... Maar dat vind ik wel altijd heel jammer. Want ik wil, als ik met mijn kinderen ben, wil ik echt dan op dat moment ook met mijn kinderen zijn. En daarom probeer ik ook... Ik probeer het uit te schakelen, maar het is heel moeilijk. D dat is al waarin het schrijverschap waanzinnig is veranderd met 10, 20, 30 jaar geleden. De oude schrijvers waar wij allemaal mee groot geworden zijn... of ze nou Hermans heten of Reven of uh, uh, nou ja, Wolken zelfs... die deden gewoon de deur dicht. Een hele dikke deur. Precies, precies. En dan was het stil. Ja, ja, nou ja, um, ja, ik doe het gewoon als mijn kinderen niet thuis zijn. Dan zet ik alles uit. En, uh, of in de avond als ze slapen. Ja. ja. Hoe... Um, ik, ik denk dat ik je niet hoef te vragen of een leven zonder literatuur voorstelbaar is. Dat is waarschijnlijk niet zo in jouw nee, geval. Nee, voor mij niet, nee. Uh, he, maar heeft, uh, heeft het meer betekenis dan alleen maar van... nou ja, het is mijn beroep, ik zit erin... Uh, is het groter dan dat, bedoel ik? Ja, ik denk wel dat het groter is dan dat. Ik heb me natuurlijk wel eens afgevraagd van... kijk, stel dat ik er bijvoorbeeld niet meer van kan leven. Wat ga ik dan doen? Hè, dan zou ik zomaar een ander baantje kunnen hebben. En ik denk dan altijd dat ik heel ongelukkig zou worden. <laughs> maar ik denk wel tegelijkertijd... ik denk dat ik toch altijd zou blijven schrijven. Zelfs stel dat ik niet... Dat, ik, dat mijn boeken niet meer worden uitgegeven. En zo'n zo uh, terugverhaal, verhaal wat toch elke schrijver zou kunnen overkomen. Wat veel schrijvers uh, overkomt. Overkomt, ja, precies. Ik denk dat ik zou blijven schrijven. Ik denk dat ik toch die, die behoefte en, en het, en het uh, bezig zijn met taal... het nadenken over hoe je iemand kunt beschrijven... of wat iemands gedachten zijn of dat formuleren... ik denk dat ik dat zou blijven doen. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet is dat de wereld van de literatuur de wereld van de fictie wordt verbonden met de wereld van de realiteit. Ja. He, dat, er, dat er autobiografische dwarsverbanden tussen schrijver en werk ja. uh, worden, worden, worden gemaakt. Ja. Jij hebt eigenlijk uh, een, een stuk geschreven in dit boek. Dat vind ik leuk als je dat voor wil lezen. Want, want dan gaan we een klein beetje naar dat onderwerp toe. Het onderwerp... Uh, ik zet mijn eerste uh, stappen op het schrijverspad. En zie nou eens waar men de hele tijd aan blijft haken. Ja, oké. Okay. Wil je dat voorlezen? Vanaf uh, 113? Was het ja, het, ja, het onderste stukje. Nadat ik mijn eerste roman veel geluk had gepubliceerd... waarin ik ervaringen heb verwerkt uit mijn kindertijd in Zweden... waar ik met mijn ouders en broer in het bos woonde... zonder stromend water en elektriciteit... werd ik met enige regelmaat voor interviews gevraagd... waarin ik als hippiekind werd geportretteerd. Telkens opnieuw moest ik vertellen hoe mijn ouders op zoek naar de natuur en het pure leven naar Zweden trokken. Hoe we daar in een houten huis midden in het bos woonden, op houtvuur kookten, water uit de bron haalden... en met een kaars in de hand naar buiten liepen, als ze moesten plassen omdat we geen wc in huis hadden. In mijn roman verwerkte ik ervaringen uit die tijd, maar ook uit de tijd dat mijn moeder me naar, ne me naar Nederland meenam... en we in een kraakpand in Den Haag terechtkwamen... Na het verschijnen van deze roman en mijn eerdere dichtbundels... durfde ik mezelf eindelijk, al was het nog aarzelend, schrijver te noemen. Desondanks moest ik in de interviews mijn uiterste best doen... om ook nog enige aandacht te vestigen op mijn schrijverschap... of het boek dat net uit was... De journalisten bleken met name geïnteresseerd in mijn persoonlijke ervaringen. Hoe, het, hoe ik het had gevonden om zo primitief te wonen. En hoe mijn relatie was met mijn vader en broer die in Zweden waren blijven wonen. Nu nog word ik met enige regelmaat benaderd als een tijdschrift een item aan de hippie tijd wijt. Soms weten ze niet eens dat ik ook schrijver ben. Kennelijk heeft, heeft mijn naam als hippiekind een grotere vlucht genomen dan mijn schrijversnaam. Ik zal niet ontkennen dat ik een hippie ben geweest. Toch heb ik doorgaans niet het gevoel dat het over mij gaat... als ik zo'n portret teruglees. De hippietijd ligt al zo'n 30 jaar achter me... en in de tussentijd zijn er veel andere dingen gebeurd. Zo ben ik bijvoorbeeld begonnen met schrijven. Ik heb filosofie gestudeerd, wilde fotograaf worden... ontwikkelde foto's in een donkere kamer in New York... ben gepromoveerd in literatuurwetenschap... ik ben moeder van twee kinderen... Ben kraker, huiseigenaar en huurder geweest, experimenteerde met drugs... heb veel gelift en zwart gereden, heb samengewoond met lieve en lastige mannen... ben gescheiden, heb met een vriend in een bus door Spanje rondgetrokken... heb colleges gevolgd bij Derrida, depressies gehad en ben ze weer te boven gekomen. Ik heb allerlei baantjes gehad, van gogo -go danser in nachtclubs... verkoper in een bloemenwinkel en boekwinkels tot filosofiedocent... om maar een bonte verzameling van mogelijke momenten te noemen... die zich na mijn kindertijd in de Zweedse bossen hebben afgespeeld. Sommige van die ervaringen, die ik zo even in de gaten opnoem... waren van grote invloed op mijn denken en leven. Andere waren vluchtig en hoorden bij een bepaalde periode... die ik zomaar zou kunnen vergeten. Toch zou ook een enkele gebeurtenis van weinig belang... in een interview of verhaal tot een scharnierpunt kunnen worden. Soms vooral omdat de interviewer zich er zelf in herkent... of juist omdat hij het exotisch vindt. Elke anekdote prikt een gaatje in de kijkdoos van het verleden... waardoor we een leven in het straaltje licht beschouwen... dat door het moment van die ene anekdote... dat ene toevallige kijkgraadje valt. Janne Loontjes uit Mijn Leven is mooier dan literatuur. Er is verkeersinformatie. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam. Bij Purmerend Noord is de weg afgesloten. Er staat twee kilometer file. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond half tien weer vrij is. NTR. Speciaal voor iedereen. Janne Loontjes is mijn gast, ze is schrijver, ze is filosoof, ze is dichter... En ze heeft een boek geschreven dat heet Mijn leven is mooier dan literatuur. Een kleine filosofie van het schrijverschap. Waarin ze haar eigen persoonlijke ervaringen als schrijver... Uh, Verbindt aan de grote thema's uit de, uit de wereldliteratuur. En, en ja, daar komt natuurlijk altijd voorbij. Hoe gaan schrijvers om met hun schrijverschap? En waar we het nu over hebben en waar dit fragment eigenlijk dus ook over gaat, is mm -hmm. hoe een autobiografie uh, dominant wordt aan het schrijverschap. Dat je uiteindelijk alleen nog maar herkend wordt, in jouw geval als hippiekind. Mm -hmm. En dat je voordat je het weet in een glossy staat met bloemenjurken uh, tot de grond en uh, lederen sandalen en uh, wild om je heen dansend omdat, omdat de stylist dat zo bedacht had. Precies. Zo gaat dat, hè? Ja, een nee, dat gaat beslist zo. Dat, ik heb inderdaad precies zo'n ervaring gehad, maar ik heb dat wel geweigerd. Die wilde me inderdaad echt als hippie uh, verkleden. En toen ben je in een mantelpakje gegaan? <laughs> nou, ja, ik heb het gewoon geweigerd en toen hebben ze niet mijn foto erbij geplaatst... en wel van andere mensen die dus ook voor die reeks geïnterviewd werden... En daar. Ja, maar het is mij inderdaad, ik heb in, in Jan, in, in, in Margriet, in in, ik weet niet meer. In de vriendin, ze die, die allemaal uh, van dat soort items uh, aan mij gewijd. En ik probeerde dan de nadruk op mijn schrijverschap te leggen. En dat mislukte enorm. Dus ik heb daarna ook echt besloten. Nou, dat doe ik niet meer. Nee, maar ja. er, er is ook een moment geweest waarschijnlijk dat je dacht. was ik nou maar nooit over dat hippie kind begonnen? In dat eerste boek? Of nou, dat is er niet. niet een moment van spijt geweest? Nee, nee, dat niet. Het is meer, ik vind het opvallend... hoe mensen dan toch... Um, eigenlijk het boek niet als een boek lezen... Mm -hmm. maar meteen... Uh, het waar gebeurde benadrukken. Precies. En dat vind ik heel fascinerend. Want eigenlijk weten we... Eh, juist door, door, door internet, televisie... we weten dat eigenlijk... en, en ook de verschillende uh, uh, nieuwsitems... die we van verschillende kanten eigenlijk te lezen krijgen... dat, dat de waarheid heel uh, moeilijk te grijpen is. Hè, en steeds op een andere manier verwoord kan worden. In beeld gebracht kan worden. Dat er heel veel tegengestelde waarheden zijn. En toch ligt er zo'n nadruk altijd op de waarheid. De en, zogenaamde waarheid. En in dit geval uh, steeds meer eigenlijk, hè? Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Want bij, bij Toen de Avonden verscheen... Toen, toen ging het over van alles en nog wat rond die roman... maar ja. niet zozeer over het, het waarheidsgehalte... Uh, uh, met betrekking tot Gerard van het Reven, zoals die toen nog heette. Precies, ja. Het was zelfs eigenlijk not done om dat te doen. Om echt naar de schrijver achter het verhaal te kijken. Dat hoorde een beetje bij de lowbrow... Uh, uh, maar vind je dan eigenlijk dat we daar weer naartoe zouden moeten? Ah, ik weet het niet. Ik vind het. Ik, ik denk dat het. Kijk, ik denk dat je op verschillende manieren kunt lezen. En een van die manieren is door het in de biografie van de, van de schrijver te plaatsen. En dan lees je eigenlijk een beetje op een historische manier. Dan probeer je te kijken van... Hè, waar komt dit uh, cultureel product, deze roman, vandaan? Nou, Wat is... Laten we een voorbeeld nemen. Uh, je, je, je noemt het voorbeeld zelf ook in je boek. Het gaat over Tonio van AFTR van ja. de Heide. Ja. is een persoonlijk verhaal. Uh, ja. Hij heeft in werkelijkheid ook zijn zoon Tonio verloren. Ja. Uh, Verkeersongeluk. Uh, uh, het is een... Uh, Prachtig geschreven ja, uh, zeker. verhaal. Zeker beslist, ja. Waarin Is het eigenlijk belangrijk dat deze Tonio, de hoofdpersoon in dat boek... en de schrijver, Adrie van der Heijden, de andere hoofdpersoon in het boek... dat deze mensen in werkelijkheid bestaan voor, voor, de, voor, de, voor het boek? Nou, het gekke is, dat kunnen we niet zo goed uh, beoordelen, denk ik. Want we weten dat het een waar gebeurd verhaal is. Dat de, een... Maar daar, gaan we, daar vliegen we al meteen uit de bocht... Kunnen ja. wij dit boek op, als, op zijn literaire waarde uh, beschouwen? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel... Kijk, um, hij schrijft niet zomaar het verhaal hè, van, van, van zijn zoon... die, die omkomt uh, in een verkeersongeluk. Hij schrijft ook over hoe het is om als schrijver... Met zo'n ervaring om te gaan, bijvoorbeeld. Dus er zit ook een meta-perspectief in. van ook dat hij zelfs op het moment dat hij opgehaald wordt door de politie. of dat hij in, uh, in het ziekenhuis zit. dat hij toch nog als een schrijver rondkijkt. Mm. Hè? Dat is eigenlijk heel pijnlijk. dat je op zo'n moment. toch nog nadenkt: hoe kan ik dit gebruiken voor een verhaal? Dat je eigenlijk weer in die groef uh, schiet. Want dat is het dan ook, in ja. de groef van de schrijver. Ja, maar daar gaat het boek ook over. Dus het is niet alleen maar een verhaal van hem, ik heb mijn zoon verloren. En, um... Maar, maar ja, ik probeer dan er toch achter te komen. Stel nou, er kwam een boek op de markt wat, wat de kwaliteit en de kracht had. De emotionele kracht, de literaire kracht van, van Tonio. Ja. Zouden ja. we dat dan zo beoordelen? Of beoordelen we het nu ook zo omdat we weten... dat deze schrijver dit echt beleefd heeft? En dat Tony ook echt bestaat en heeft bestaan? Ja, de, Het lastige aan deze vraag is, is dat, we, um, dat, niet meer, dat we daar niet achter kunnen komen... omdat we dat alleen maar zouden kunnen als, als we het echt niet zouden weten. Ik bedoel, net zoiets als als, hè, als je naar een film gaat... en er staat bij van het is waar gebeurd... dan ga je die film anders bekijken... Dan wanneer, je weet, ja. dan wanneer je dat niet weet. En achteraf. En je kunt dan wel nog zeggen van... nou, die artistieke kwaliteiten die waren wat minder. Maar het is een waar gebeurd verhaal. En heel veel mensen hebben dat, hechten daar heel veel waarde aan. Vinden dat belangrijk. Ja. Is, het is ook bijna een excuus om een slechte film goed te vinden. Maar ik denk bij Tonio dat het toch... Dat, zijn, dat is toch gewoon echt beslist een goed geschreven boek. Dat kun je toch echt wel... Ik denk dat je dat op zinsniveau wel toch kunt aanwijzen. En dat, er ook... en dat geldt dan ook voor boeken als Schaduwkind bijvoorbeeld... van P.F. Ja. Tormezen, ja. die daarna een heel ander boek heeft, heeft geschreven... Totaal anders. om, om ja. zich ook los te zingen van die werkelijkheid... Ja. die hij zelf ook de hele tijd maar weer uh, ja. door zijn strot gedu geduwd heeft gekregen. Ja. Want dat is het ingewikkelde natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar goed. Het is wel, ik vind het allemaal heel fascinerend, omdat je. Um, nou ja, eerst werd sowieso werd, autobiografische literatuur werd altijd veel minder serieus genomen. Hè? Van, oh, het is een autobiografisch boek was, me, was, was vroeger niet een, uh, um, een goede karakterisering. Dan was het eerder van, nou, dat is lowbrow. En het werd, werd vaak als een vrouwenboek gezien. Als het autobiografisch was. Vooral mm -hmm. vrouwen zouden autobiografisch schrijven. Maar nu. Nou, en vooral over intieme onderwerpen. Hè. Inderdaad, het verlies van een kind. Dat werd dan vooral dat tot een vrouwenonderwerp gerekend. Als ware therapeutische literatuur. Precies. En dat is aan het veranderen. Die... die uh, Ideeën of die um, vooroordelen eigenlijk tegenover autobiografisch schrijven zijn aan het verschuiven. Maar daar noemde de schrijvers zelf ook van harte aan mee. Hè? Je noemt in je boek iemand als uh, Duska Meising. iemand die in, in beginjaren altijd uh, echt de verbeelding geheel en al uit de klei optrok. Yeah. En langzaam maar zeker is haar werk steeds autobiografischer geworden. En Over ja. de Liefde, een van haar meest succesvolle boeken. Klopt. ging gewoon over haar eigen leven in de liefde enzovoort. Ja. Ja. En toen kwam de werkelijkheid heel dicht bij de literatuur te liggen. Ja, ja. Ja, ja, ja ik vind dat heel fascinerend. Is maar... dat wat wij willen of zo, om de een of andere reden? Nou, het lijkt er wel op. Het lijkt wel. Het... Ik bedoel, waar gebeurde verhalen verkopen goed tegenwoordig? He? En in films, maar ook in literatuur. En. TV ook, ik bedoel mensen zijn geïnteresseerd in waar gebeurde verhalen. Ja, waardoor... wel, wel, waar, je hebt net een stukje van je biografie voorgelezen. Het was ja. een, een, een soort prikkelende cv die je <laughs> <eigenlijk uitserveerde. laughs> Welk deel van je waar gebeurde verhaal zou jij ons nog wel eens uh, willen geven? Oei, dat is lastig. Ik ben nu aan een roman aan het schrijven. Um, maar dat is toch echt geen uh, waar gebeurd verhaal. Um, maar kijk, ik gebruik natuurlijk wel altijd... Dat heb ik voor mijn vorige boek ook, uh, hoe laat eigenlijk, gedaan. Ik gebruik allerlei ervaringen uit mijn leven. Maar ik, als een soort collage hè, voeg ik ze samen en vervorm ik ze. Eén op één is niet interessant genoeg? Nee, ik vind van niet. Het zou wel kunnen, maar dat is niet wat mij aanspreekt nee. in elk geval. Want voor mij is ook het schrijven van een boek ook een beetje een onderzoek. Zoals nu wil ik ook weer echt over mijn generatie schrijven. Heb ik in het vorige boek eigenlijk ook gedaan. En dat is en dan, dan de generatie ook... van dertigers? Ja. ja. En ik... ik, ik uh, um... Ja, ik vind het ook interessant om te schrijven, omdat het nog een onderzoek is. Hè? Als ik echt gewoon mijn eigen ervaringen beschrijf. Ik vind dat saai worden zelf. Ja. Dus voor mij ligt juist de juiste uitdaging in het creëren van nieuwe personages en een nieuwe wereld. Dus... En dat, want dat is, want het is altijd gevaarlijk om over een boek te praten wat nog niet, wat nog in de maak is en ja. wat misschien nog heel pril is. Klopt. Maar daar, daar moet het over gaan. Het moet een beeld van een generatie geven. Ja, zeker. Ja, in deze tijd ook. Ben ik toch heel nieuwsgierig. Wat typeert die generatie? Wat, wat, wat wil je ons daaruit laten zien? Nou, ik zal het nu anders een beetje ook nog over mijn uh, vorige roman. Hoe laat eigenlijk hebben? Want daarin heb ik dat ook al een beetje ja. gedaan. Um, uh, daarin heb ik mijn generatie beschreven als een generatie die, die um, opgroeide met het idee dat je alles kon worden wat je maar wilde. Je kon studeren wat je wilde. En ook nog is dat het je zou lukken ja. als je maar je best deed je zou gewoon worden wat je zou ja wat je wat je wenste en heel veel uh, mensen van mijn generatie zijn eigenlijk teleurgesteld die zijn eigenlijk min of meer gefrustreerd ze zijn niet geworden wat ze wensen of niet en niet um, en zeker niet beroemd of, het, of, het, of de beste daarin. Hè? Het bleek niet maakbaar te zijn. Nee, het bleek niet zo maakbaar te zijn als soms werd voorgeschoteld. En volgens mij worden kinderen nog steeds dat voorgeschoteld. Zodat je alles kunt worden wat je wil. En... Maar ik denk dat dat bij onze generatie wel voor het eerst zo sterk was. Zoals, zoals uh, onze ouders. Die werden nog veel meer opgevoed met nou je ja, de voetsporen van je ouders treden. En gewoon degelijk zorgen dat je, dat je brood op de plan kunnen brengen. En dit Zo, is je dat... plafond. En dit, dit is je maximale rijkwijze. Precies. En zorg in elk geval dat je een goed verdienende baan hebt, zodat je je gezin kan onderhouden. Dat soort maatstaven. Maar in mijn generatie was het veel meer van, van volg je creativiteit. En hè, iedereen, alle kinderen moesten hun eigen creativiteit ja, volgen. Dus je zit nu met een hele generatie dertigers die, die vreselijk creatief is, maar... Die, die nog geen dubbeltje naar huis brengen. <laughs> wat een sneu, sneu toestel. Nou, ja. Maar nee. ligt dat ook niet een beetje aan jullie zelf trouwens? Ik bedoel, ja. jij zegt net, er wordt ons iets voorgespiegeld. Nee. En dat klinkt een beetje zo alsof, het, uh, alsof de verantwoordelijkheid buiten jezelf ligt. In casu je leven. Ja, nee, maar goed, ik bedoel, ik kan gelukkig wel leven van wat ik doe. En... Um... En er zijn er natuurlijk genoeg. Maar er zijn er ook veel die toch een beetje blijven shoppen eigenlijk. Van nou, misschien kan ik dit doen, misschien kan ik dat doen. En, en dat, dat hoort is... echt bij, die, bij de generatie, hè? dat shoppen. Ja, dat heb ik het gevoel van wel. En misschien ook voor de generaties daarna. Maar wij waren wel de eerste, denk ik. Zodat, en het studeren, dit even studeren, dan weer dat studeren. En alles een beetje uitproberen. En dan ben je in de dertig en dan ben je dat eigenlijk nog steeds aan het doen. En dus is misschien ook helemaal niks op tegen, hoor. Maar, maar je zegt dat je koppelt het aan, aan teleurstelling. Ja, ik denk wel dat ze, veel mensen Dus dat toch... is een heel naar gevoel. Ja. ja. Het is niet geworden wat je ervan gedacht had. Nou ja, voor mij Overigens persoonlijk wel. Overigens een half wel, eeuw he? geleden het dacht kans. iedereen dat altijd over zijn leven misschien wel hoor. Dat weet ik niet. Het kan ook. Nee, maar ik heb het trouwens, ik ben, ik ben zelf heel tevreden met mijn leven. <laughs> voor mij is het wel geslaagd. Maar ik denk wel ook bijvoorbeeld, het is eigenlijk um, ook een probleem... Van dat er bijvoorbeeld heel veel hoogopgeleide mensen zijn maar daar geen baan in kunnen vinden nee. in, met hun uh, opleiding. Dus dat is, dat is net zoiets. Het is gewoon het idee dat iedereen uh, eigenlijk naar de top kan. He? Dat ze dus de, de, de, de hippie-idealen van je moet... Uh, um, de individu, individuele vrijheid moet je respecteren... die werd in de jaren tachtig een beetje gekoppeld... aan een soort zakelijk idee van dat je ook nog eens kunt bereiken wat je wil. En dat, <laughs> dat vind ik fascinerend. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar ja, een man die ik eigenlijk gewoon, gewoon naadloos... Uh, aan het hippie-ideaal koppel, spinvis. Ah oh ja. Het is, een, het is een man van middelbare leeftijd eigenlijk... maar uh, hij hoort gewoon helemaal bij dat gedachtegoed van, van de jaren die jij beschrijft. Mm -hmm. Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed.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 Uh, waarom draaien we dit? Daar zit de zin in. Als ik uitga, ben ik fotograaf. En ik ben schrijver als ik vrienden bezoek. Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk. Maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek. Ja. En het is grappig. Het komt voor in jouw boek, Janna. Janna ja, Loontjes, het boek Mijn Leven is mooier dan literatuur. Een kleine filosofie van het schrijverschap. Een boek wat je hebt geschreven. Wat enorm prikkelend is. Waar allemaal ideeën in staan. Het is leuk om over door te denken en over door te praten. En... Uh, dit is het eigenlijk, hè? Iedereen wil schrijven worden. Ja, er zijn steeds meer mensen die willen schrijven, inderdaad. Waarom ja. is dat eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, uh... De vraag ik, is ik heb... er, nu het antwoord. Ja, ja, precies, ja. Nee, ja. Ik denk, er zijn natuurlijk verschillende verklaringen. Je kunt het historisch verklaren, hè, als je het als je met 100 jaar geleden vergelijkt waren mensen niet eens geletterd. Hè? Of heel veel mensen konden niet eens schrijven. Of de leerplicht begon toen net. Nu kan iedereen schrijven. Iedereen heeft ook boeken gelezen. Um... Er is een pen, er is een computer. Ja. Maar je wil nog niet zeggen dat je, dat je de, de kwaliteit of het talent hebt om de verbeelding op te roepen. Nee, maar het is inderdaad wel, het lijkt heel uh, gemakkelijk. Omdat je inderdaad met een pen en papier of met een computer kun je meteen beginnen. Zoals als je een uh, muzikus wil worden moet je eerst nog heel hard oefenen. Maar met schrijven hè, wekt een beetje de schijn dat je zomaar als je een goed verhaal hebt dat ook goed kunt opschrijven. Nou ja, veel mensen proberen dat natuurlijk ook. Maar jij begeleidt ook mensen, jonge mensen daarin. Je ja. bent verbonden aan Artes ja. in Arnhem. En ja. daar, daar zit nu een, een schrijversopleiding. Er komen hele jonge mensen naartoe en die zeggen... Nou, Janna, leer mij maar schrijven. Ja, nou ja, ik geef daar vooral filosofieles. Maar het is inderdaad... Uh, ik bespreek ook wel hun eigen werk. En uh, ja, dat zijn wel heel getalenteerde uh, jongeren trouwens, hoor. De studenten. Maar um, ja, er zijn steeds meer ook van dit soort opleidingen. Er zijn steeds meer zelfhulpboeken, uh, natuurlijk. En um, ook in, in, in Amerika heb je natuurlijk allemaal van die zelfhulpwriting-cursussen. Van die uh, dus ja, er is, is kennelijk een heel grote uh, vraag naar. Wat ik ook wel eens heb gedacht is dat het. Um, het mensen willen hun, hun, hun dagelijkse belevingen willen ze sublimeren. Dus je wilt er iets mee doen. Je wilt er iets van maken. En vroeger was dat dan, hè, als, je, als je religieus was... kon je altijd nog uh, denken dat bijvoorbeeld een, een, een, een, ja, een vroom leven... dat dat beloond zou worden. of, of dat, je, dat dat je In een eventueel hiernamaals bijvoorbeeld? Precies. Of het goed doorstaan van angsten... dat dat inderdaad, dat, dat God dat zou, zou belonen. Dus je wordt um, beloond met, met een... Met een mooi uitzicht als het ware, een paradijselijk uitzicht. Precies. En als dat, uh, als dat er niet is in het leven... wat doe je dan met bijvoorbeeld het momenten die moeilijk zijn? Of Er zijn veel mensen die willen dat ineens een andere betekenis geven. Die willen dat sublimeren. Ja. En dat is niet alleen door schrijven, hoor. dat is ook door andere kunstvormen. Dat zie je wel veel. Veel mensen willen hun memoires schrijven of die willen... Uh, uh, ja, of fotoboeken maken van hun verleden. Of... Ja, dus, ja dus, dus dat denk ik dat dat ook wel meespeelt hoor. Maar met die jonge mensen. Tja, het is, het is heel. Uh... Ik heb er geen. Uh, niet zomaar één antwoord op. Dat nee. Het, uh... nee. Nee, maar goed. Uh, mensen willen, willen hun verhalen kwijt. Uh, of dat nou de verbeelding is of niet. Dat levert niet per se goede literatuur op. Nee, nee. Niet altijd. Nee, soms wel. Maar uh, heel vaak ook niet. Ja. En, en, is, en is dat niet iets wat je bijvoorbeeld als je jonge mensen begeleidt... niet meteen al ziet? Van ja, eigenlijk nou, heb je het niet. Deze, deze mensen zijn wel echt geselecteerd... Uit een, uit een heel aantal studenten die zich aanmelden. Dus de meesten hebben wel enig talent. Ehm um, ja, maar ik denk dat het heel lastig is. Kijk, je hebt verschillende vormen van talent. Er is talent, dat, dat blijkt meteen. Hè? Heel jong, bijvoorbeeld. Uh, zo, nee. Ja, want we krijgen nu een mail van iemand die corrigeert mij voorkomen terecht. Die zegt, ja, het was helemaal niet Gerard van het Reven. Het was toen nog Simon van het Reven. Nou, blijkbaar is dat dan zo. Ik, dat heb ik helemaal naar de achtergrond verdrongen, de avonden. Ja. Uh, uh, maar in ieder geval, want dat zit helemaal niet in mijn systeem. Dat die, klopt dit wel, jongens? Ja, dat klopt wel. Het wordt ja, wel het erg klopt, geschud. Ja. Nou ja, mijn literatuurgeschiedenis. En verder krijg ik overigens ook nog uh, Clemens, uh, die, Tonna, die schrijft Ijzersterke, Janna Loontjes over schrijverschap. Mag ik het hippiekind inruilen voor de go-go danseres? <lacht> Want zo werkt het wel. Dus die, eigenlijk raadt deze luisteraar jou aan om dat go-go danseres-thema wat meer uit te bouwen. <lacht> ja, dat met, is een goeie, met het ja. oog op een bestseller. Ja, zal ja het precies. Dan wel zijn. Ja, ja. Was dat echt zo spannend als het klinkt? Go-go danseres? Nou, ik heb wel, toen ik eigenlijk filosofie studeerde, ik als filosofiestudent. Ik hield heel erg van dansen, dus ik ging heel veel uit. En uh, toen heb ik wel bijverdiend als in, in, uh, in clubs en op houseparties om te dansen. Dat zou iets en... op een verhoging staan met Precies. een, een veer tussen Nou, ik had niet, nee niet zo'n... Ik ging niet in bikini of zo. Meestal had ik een soort kostuum aan, wat hmm. dan uh, werd uh, ontworpen. theatraal. Uh, heel theatraal, ja. inderdaad. En in de Roxy was ook, heb ik daar veel van die acts mee gedaan. Dat was ontzettend leuk. Nou, dat klinkt ook inderdaad als... Er zit ook nog wel misschien een, een boek, een verhaal nou, in. Ja, wie weet. Uh, je, we hebben het over de jonge studenten. Ik wil eventjes naar een, een oude leerling van je. Want je, eigenlijk begeleid je ook Rob Schouten. Hij is, uh, <lacht> hij is een bevriende dichter. Hij is criticus, <lacht> hij is schrijver. En... Uh, en Janna, zegt hij tegen ons, heeft laatst met mij naar... We moeten even weten dat Rob Schouten echt vijftig ruimschoots gepasseerd is. Ja. Heeft laatst met mij naar mijn boek dat nu al jaren in coma ligt gekeken. Dat doen <lacht> wij bij elkaar en ik denk dat we er echt iets aan hebben. Ik vind het trouwens ontzettend lastig om mensen naar mijn werk te laten kijken. Maar goed, met haar kan ik dat wel. Ja. Dus dan kijk jij naar zijn romaninwording, ja. waar het niet goed mee gaat... Dat blijkt, dat zegt hij maar, zelf. En ik vind het heel goed gaan, hoor. Nou, het ik ligt een, het een beetje te mooi. slapen, altijd. Ja, ja, ja. En dan ga jij dingen zeggen. Ja, ja. Nou ja, God, ja valt, dat is wel van tevoren. Hè? Als je iemand moet gaan leren schrijven... dan zou ik echt niet weten wat je moet zeggen. Maar als je een tekst hebt en je moet daarop reageren... dan zijn er altijd wel uh, opmerkingen die je kunt maken. En ik denk ook dat bijvoorbeeld die studenten op zo'n opleiding... dat hen valt heel veel te leren van waar je op moet letten. Rob Schouten kan ik in die zin echt helemaal niks leren. Want hij is echt een heel... Maar uh, hij is de man die je eerste bundel heeft, heeft, heeft bekritiseerd. En die eigenlijk over al je bundels heeft geschreven. Uh, ges Schreven. Nou ja, hij is criticus en hij schrijft over... Hij heeft mijn vorige bundel heel goed uh, gereserveerd, hoor. Maar, um... maar dat, dat lijkt mij dat dat ook een beetje ongemakkelijk zou kunnen. Nee hoor, echt helemaal niet. Dat is helemaal niet ongemakkelijk. Ik heb eerder bij het lezen van zijn uh, werk... had ik gewoon over vragen eigenlijk hè, van uh, waarom... Doet dit personage dat hier? Of wat of waarom is die niet aanwezig daar? En dat he, vond hij dus uh, heel prettig. ja, ja Dat heel, hielp hem. We hebben je ook gevraagd om een uh, gedicht voor te dragen. En uh, dat komt uit de bundel Dat ben jij toch? Ja. En dat is in 2013, begin van 2013 verschenen. Ja, klopt. En dit heet Wat je denkt. En ja. het staat tussen haakjes uh, denkend aan Rembo. Ja. ja, het is een... Uh, eigenlijk komen er wat... Nou ja, citaten of verwijzingen naar gedichten van Rimbaud in mm -hmm. voor. Dus zal ik het voorlezen? Graag. Wat je denkt. Vertel me wat je denkt en ik stil je woorden. Schoffel, rommel, hup barba barbatruc. Ik zeg je wat ik denk. Ik ben een sceptische, maar niet al te ontevreden inwoner... van een kleine metropool. De massa heeft hier niets bedreigends. De foto van mijn straat op Google Earth is drie jaar oud. Ik ben de enige loontjes in dit gevang. Gun mij ook mijn kik. Ik is niet wie je denkt dat je bent. Ik is hier een woord waarmee jij, jij en jij denken ik te zijn. Kies van het banket van taal waar de wijn rijkelijk vloeit. Combineer de derdehands letters. En wat krijg je? Iets van jou... Iets van mij, een mens, een maatpak, een gedicht. Ja, heel mooi gedicht. Wat ook thematisch prachtig aansluit bij het gesprek. Ja. Al zeg ik ja. het zelf. Maar ja. wat heel erg gaat over de kracht van de verbeelding. Ja. Precies. En ook het wonderlijke dat zo'n woordje als ik, waarmee je eigenlijk de essentie van je identiteit het meest persoonlijke aangeeft, uh, dat iedereen dat gebruikt. Iedereen zegt ik. Het is eigenlijk een heel leeg woordje en toch zeg je daarmee wie je bent. Um, ja, dat... Zonder dat je eigenlijk blootgeeft of prijsgeeft wie je bent, ja. zeg jij hierin. Ja, precies. Want je creëert je een ik. En vooral schrijvers doen dat. En dat is natuurlijk ook dat die beroemde regel van Rembo, je te noteren. Dus ik, ik ik is een ander. ander. Ja. Uh, dat heb je als schrijver. Natuurlijk, ook al schrijf je autobiografisch, nou ja, probeer maar een herinnering op te schrijven. Zodra je gaat schrijven, dan schrijf je die niet herinnering zomaar. Maar je creëert de herinnering ook. Je maakt er eigenlijk iets anders van. Je, je maakt van eigenlijk elke gebeurtenis, of die nou groot is of klein, maak je een verhaal. Ja, je maakt er iets anders van. Je gaat benadrukken. Je gaat bijvoorbeeld één aspect benadrukken. En daardoor um, ja, wordt het een constructie. Het wordt niet zomaar die herinnering. Of het is ook tegelijkertijd wel die herinnering. Maar je kan niet buiten die taal de werkelijkheid bekijken. Dus die taal creëert altijd die werkelijkheid. En zo creëer je ook tijdens het schrijven steeds een ik. En dat is precies wat jou zo prikkelt om altijd maar in dat grote bad van de taal. Uh... Rond te zwemmen. Ja, en dat is ook Zelfs al was het niet je eerste taal in de eerste instantie. Ja, ja. Dat is bijzonder. Ik kunnen zeggen? Ja. Ja. Uh, we zijn aan het einde gekomen van dit uur. Ik vond het ja. leuk dat je er was. Je bent er nog, dus ik vind het leuk dat je er bent. Zo moet je dat dan zeggen in goed Nederlands. Na ons zometeen komt twee dingen. En dan gaat het onder andere uh, over financieel rechercheur Willy Debets. En aan bod komt ook nog de erfenisfraude bij de Grieken. En de schikking in Curaçao. Het gaat dus allemaal over geld, denk ik zo, achter. En ik moet ook nog even vertellen dat je in het tuinfeest in Deventer... Uh, op 3 augustus op gaat treden met je poëzie. Dat is een, een poëziefestival. Ja. En Mijn leven is mooier dan literatuur. Dat is dus bij Ambo verschenen. Ja, net, als ja, net, net als je dichtbundel. En net als je aanstaande roman. Ja, waarin klopt. heel lijn de generatie van dertigers als dus zeven... gewoon <laughs> al een kopje kleiner wordt gemaakt. Het komt er op je tegel. Uh, een citaat van uh, Heel Scott koor, Fitzgerald. Reserving judgment is a matter of infinite hope. Dank, mevrouw Longjes, Dit was aflevering 2600... en... Uh, laat maar denken. 76. 2676. Morgen ontvangen wij jazzpianist Michiel Borstlap. Tot dan. Radio 1. Hey, en stof. NTR brengt cultuur.